Jobboot met het NOS-journaal. De politie in India heeft een illegaal en prestigieuze ziekenhuizen van New Delhi, melden Indiase media. Er zijn vijf mensen gearresteerd, twee assistenten van een nierarts en drie personen die de donoren binnenhaalden. De donoren kregen ongeveer 4.000 tot 6.500 euro voor hun nier, terwijl de ontvangers 33.000 tot 40.000 euro moesten betalen. Er zijn zeker vijf gevallen bekend. CDA-leider Buma is tot lijsttrekker gekozen voor de Kamerverkiezingen van volgend jaar maart. Op het partijcongres in Utrecht zei hij het een grote eer en een voorrecht te vinden om weer lijsttrekker te mogen zijn. Volgens Buma bruist de partij en hebben de leden het CDA een nieuw gezicht gegeven. Buma werd in 2012 politiek leider van de partij. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer moet nog voor het zomerreces duidelijke stappen zetten voor een verruiming van het kinderpardon. Ruim 80% van de leden steunt een motie daarover. Later vandaag wordt die besproken tijdens een ledenraad van de partij. Van de ruim 1300 aanvragen van kinderen zonder verblijfsvergunning zijn er maar 100 goedgekeurd. Een verruiming van de kinderpardonregeling zit er binnenkort niet in. Regeringspartijen VVD en PvdA zijn tegen. De PvdA-fractie werkt wel met GroenLinks aan een initiatiefwetsvoorstel om de kinderrechten beter te regelen. Het Syrische leger is in de provincie Raqqa binnengetrokken. Dat is volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten gebeurd... tijdens een door Rusland gesteund offensief tegen IS. Gisteren voerde Rusland zware luchtaanvallen uit op IS-gebied... in de buurt van de provincie. Daarna kon het leger van Assad het gebied binnentrekken. Het is het derde offensief dat het leger in korte tijd uitvoert tegen IS. De stad Raqqa geldt als hoofdstad van het kalifaat. En dan het weer, op veel plaatsen zomers warm, bij flinke zonnige perioden. Alleen in het zuiden veel bewolking, daar is het 16 graden. In de rest van het land loopt de temperatuur op tot 27 graden. Later vanmiddag vooral in het zuidoosten kans op een enkele onweersbui. Morgen zonnig met temperaturen uiteenlopend van 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Muiden 3 km file. De A6 Muiden Lelystad tussen knooppunt Almere en Lelystad 4 km en 20 minuten op onthoudt. komt door een ongeluk. Op de A7 van Zaandam naar Hoorn tussen Purmerend en Avenhoorn 5 kilometer door wegwerkzaamheden. Het verkeer moet daar het hele weekend in beide richtingen over de vluchtstrook. Op de N44 is er ook behoorlijk wat vertraging tussen Den Haag en Wassenaar. Tussen Wassenaar-Kerkenhout en Wassenaar 3 kilometer en 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 music never too bad found oh. No, Ja, Albert Jan en ik zijn okay. er helemaal klaar voor. Jawel, uur 2 van uh, Zandvoort op zaterdag, speciale editie. Tot het hele weekend zijn we CFM Race Radio. Hey, je de steer-MC's, lekkere plaat om uh, weer eens uh, terug te horen. Dat was Last in Music. Nou, bijna acht minuten over drie uur, uur twee met daarin de volgende onderwerpen. Ja, we hebben toch even uh, tijdens het werkoverleg gehad, want we gaan het een beetje schuiven in, het, uh, in de uh, programmering. In die zin, uh, we gaan het dan een beetje aanpassen. En uh, u bent van ons gewend om half vier de evenementenagenda uh, te krijgen. Die verschuift, rond, die, dat wordt rond de klok van kwart voor vier. Tien voor vier, dus houdt die dan pen en papier maar bij de hand. Want we gaan straks schakelen met, natuurlijk met het dorp, met Ro Water. Want die gaat ons vertellen hoe de, ja, de, de zaken zich in het dorp ontwikkelen. Natuurlijk richting Dancing in the Street vanavond. Groot feest in het centrum van Zandvoort. En kijk wat er nu al, al te doen is in het centrum. Uiteraard gaan we rond de klok van half vier gaan we weer schakelen met het CP Park Zandvoort... met onze verslaggever Willem van denzen die voor ons live verslag doet van de familie race dragen, Driven by niemand minder dan Max Verstappen. Daarna gaan we weer tennissen en we gaan tennissen met uh, Joop van Es... want die is voor ons aanwezig tijdens de halve finales vandaag... die op de glee verspeeld worden in Zandvoort. Met uh, een 1-0 voorsprong van Zandvoort in de halve finale tegen Naaldwijk... En de andere partij is Lemonias tegen de Lobbelaar. En daar is de tussenstand momenteel 2 tegen 0. Daarover meer, regulier 10 over half 4. Wellicht dat er als er een dames single eerder is afgelopen... horen we dat, want die is net de derde set in gegaan. Dus, uh, goed, uh, Evenementagenda: tennis, uh, racerij... Uh,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 Gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z zet hem vast oh, oh. op CFM vanuit Zandvoort. En op het circuit is heel veel te doen eh, dit weekend. Maar je kan ook lekker naar het strand gaan, want het wordt schitterend weer hè, de komende dagen. En dan gaan we ook zo'n zonnige muziek Die draaien me voor je. Me que te decir toen dan weer, toen je verliet was het voor mij moeilijk. Snaar die je meetrok, en ik kon niet meer. Ik was te estaba buscando por la calle gritando ja. De zon schijnt heerlijk in Salvoort op deze zaterdagmiddag. En dan uh, deze muziek erbij, hè, van uh, Enrique Iglesias en Nicky Jam. Je hoort de El Perdon. Zo dadelijk schakelen we weer live naar het centrum van Salvoort, Naar Roewater. Eens even kijken hoe druk het daar al is. Voorbereiding van vanavond. Uiteraard de dansavond. I I found some better sounds no one's ever heard.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 Don't do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 And had a face saying, wake up, you need to make money Ja, elke vrijdagmiddag gebeurt het hè, bij CFM. Dan hoor je de 40 beste plaat uit Europa keurig op een rij gezet door collega Maurice Mulder. En ook deze met het gebrabbel aan het eind die staat genoteerd in de hitlijst van de CFM. Je hoorde de 21 Pilots en Stressed Out. Mooi moment om even naar het uh, dorp te gaan. Ik zal even kijken of daar ook iemand helemaal stressed out is. Ro, goeiemiddag. Goeiemiddag. Volgens mij zit jij lekker op een terrasje. En gelijk heb je, want het is heerlijk weer natuurlijk. Ja, man, de, de mussen vallen dood van de wind, Germa. <laughs> ja, goed hè. <he. laughs> Waar ben je op dit moment uh, precies? Nou, ik zit even lekker aan de koffie op een terrasje in een dorp. Uh, en uh, uh, ja, het is hier heel gezellig in het dorp. Het is een beetje een zomerse dag. Dus het is nog uh, in het dorp relatief rustig, zeg maar. Ik heb net wel even gekeken naar vier vliegtuigen die volledig de weg kwijt waren. Die waren op zoek naar Zeppel en die maakten rondjes boven het circuit. Uh, allerlei capriolen heb ik gezien. Uh, maar voor de rest is het eigenlijk gewoon een... In het dorp is het gewoon een mooie zomersdag. Zoals het normaal is. Okay, de, horeca die, ja, de horeca merk ik er ook nog niet zoveel van, uh, heb ik begrepen. Ik heb even iemand gesproken. Ja, Het is gewoon net zo druk als op een zomersdag. Dus... Oké, okay, maar je ziet, je ziet natuurlijk links en rechts al dat er dat de podia gebouwd gaan worden voor het grote feest vanavond. Iedereen verwacht de storm vanavond en dan, dan verwacht iedereen ook topdruk. Ja, want op, dan, dan loopt het dorp goed vol, denk ik. Want op diverse, diverse podia in het verspreid over het centrum van het dorp, diverse DJ's en uh, muziek en toestanden. Dus alle mensen ja. die een weekend hebben gepland voor de familie racedagen van Max, die kunnen vanavond lekker uit, zelf uit hun bol. Die hebben het weekend van hun leven. Dat is een, uh, een ding wat zeker is. De, de die geven dat het helemaal droog blijft. Een graad of 23 s'avonds. Dus het kan helemaal los. Goed, Dus een goede aporteose voor uh, vanavond. Nou, en... ja, kan je dat ook spellen, Albert-Jan? <laughs> ja, buiten de uitzending gaat het wel lukken, ja. ja, heel goed. <laughs> <laughs> Verder nog nieuws nog nee, weinig eigenlijk. Het, het, het loopt allemaal heel geordend en heel prettig, dus uh, de sfeer is heel goed. Maar uh, je kan eigenlijk wel reclame gaan maken, voor, want er is natuurlijk geen minder baantje te verzinnen dan verslaggever te zijn van ZFM en lekker op het terrasje te kunnen zitten. Uh, nee, daar maak ik geen reclame voor, want dan heb ik concurrentie. Ik blijf dit graag doen. Heel goed, Ron, heel goed. Doe je goed. Hartstikke goed. Bedu ja. Bedankt voor je update. Uh, tot zover. Oké, okay, graag gedaan. Dat was uh, Rolf vanaf het uh, centrum van Zandvoort. Ja, het centrum gaat zich opmaken, Albert-Jan... voor Dancing in the Street vanavond. Klopt, daar kom ik uh, rond... D diverse podia. Diverse podia in het centrum van Zandvoort... maar ik kom er nou uitvoerig terug, me, op terug... tijdens de uh, overzicht van de evenementenagenda... rond de klok van kwart voor vier. Go dancing down the street. Gotta move your feet. Go dancing down the street. Let's go dancing down the street. Ja, vanavond gaat het los in het centrum van Zandvoort. Dancing in the streets met de diverse DJ's op uh, podia. Gaat weer een gezellige boel worden in het centrum. Dus uh, ga vanavond gewoon eventjes een uh, kijkje nemen. Ja, jij hebt nog nieuws over Max? Ja, we even updaten. We hebben het nou het monument gehad waar hij is bijgeschreven. En we gaan ook even terug naar gisteravond, toen die acte de présence gaf in het centrum van ons prachtige dorp Zandvoort. Het was een groot feest uh, gisteravond in Zandvoort, toen Max Verstappen... het dorp aandeed, maar niet iedereen hield er een goed gevoel aan over. Zo was het dringend geblazen voor een handtekening van de coureur. Er waren zoveel mensen op het spektakel afgekomen... dat sommige kinderen bijna werden verdrukt. Max had geen tijd om alle kinderen een handtekening te geven. We staan hier al vanaf zes uur en we krijgen gewoon geen handtekeningen... vertellen twee blonde meisjes aan RTV NH. Eén van de twee was ontroostbaar. We riepen wel Max, Max, maar we werden gewoon aan de kant geduwd... en geplet al dus de twee blonde meisjes. Ik vind het heel jammer, zegt ze tussen de tranen door. De kinderen staan in de rij om een stonden in de rij om een glimp op te vangen van hun held. Het oorverdovende geluid van de racewagen was voor hen geen probleem. Integendeel, ik vind het een prachtig geluid. Heerlijk om te horen, zegt een van de kinderen. Ondertussen deelde Max zoveel mogelijk handtekeningen uit... En ook al lukt het dan niet iedereen om aan de beurt te komen... de meeste fans zijn blij om hem toch even gezien en gehoord te hebben. En dat allemaal in het, op het Raadhuisplein in het centrum van Zandvoort. Dan weet ik dat hij vandaag en morgen ook nog handtekeningen sessies heeft... maar dat is dan op het circuit. Dus wellicht nog een tweede kans voor de blonde meisjes. Zo is dat. Goed. Ja, zodra uh, we gaan beginnen aan de Mazda Max 5 Cup op het uh, circuit. En dat betekent dat we gaan schakelen met Willem van deze. Nu doen we naar deze.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 Lekker meedansen op de zaterdagmiddag bij CFM met 1 0 CFM Race Radio, Pit Report. We schakelen weer live over naar Circuit Park Zalvoort. Naar Willem van Dezen, die het weekend van zijn leven heeft, toch Willem? Geweldige circuit. Nou ja, ik heb een heel mooi weekend. <laughs> ja, een beetje overdreven gezegd misschien, maar nee, wel, wel mooi, toch? Ja, ja, zeker weten. Voor de herhaling vatbaar, en dat doen we ook morgen... <laughs> dat dacht ik ook. Ja, zo dadelijk gaat de Mazda MX-5 Cup voor start. Ja, dat klopt helemaal. Een uh, groot startveld. Uh, 55 uh, Mazda's Max uh, X5 uh, Cup is dat. En dat, uh, ja, dat is een mooie startveld uh, natuurlijk. Uh, daar hebben we vanmorgen kwalificatie voor gehad. Uh, snelste daarin was uh, Andras uh, op een tweede plaats vinden we terug Marcel Dekker. Marcel Dekker, die we kennen vanuit het verleden dat hij actief was in de Clio Cup. Met zijn gifgroene Clio. Nou, hij heeft nu een gifgroene masta. Derde plaats Kevin van de Slik. Vierde Mika Maureen. En dat is erg mooi van deze 15-jarige. Twee weken terug wist hij te winnen op zolder. Uh, deze Masters cup uh, deze, uh, die op zolder gehouden werd. En dat is uh, zware tijd. Twee weken overleed zijn vader. Uh, mannetje, om in die zware tijden zulke prestaties uh, te zetten, Petje af vijfde vinden we Rudy Schilders. En op de zesde plaats vinden we de leider in het kampioenschap. En dat is ook nog eens een keer een zandvoorter. Dat is Juri Verswijver. Kijken we nog even naar de andere zandvoorter, Tim Koemans. Die start vanaf plaats 31... En dan hebben we ook nog een prominent uh, hier uh, die meerijdt, een uh, uh, MX-5, uh, iemand die wel ervaring heeft in de autorazerij en in de motorracerij. en uh, gek is op ijs, wat veel mensen zijn uh, die hier in de rondlopen, want ik zie er heel veel met een ijsje, maar hij deed... Nou Willem, uh, je valt even weg. Willem, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, gelukkig, daar ben je weer. Nee, ik vertelde dat ze ook nog een prominente uh, aan de start hebben. Die vertrekt vanaf uh, plaats nummer ook 30. En dat is uh, één plaats voor uh, Tim Koemans. En dat is de. Uh, Inkrijtjesma. Maar... Oké, okay, uh, Willem. Ja, de verbinding is niet, hè, niet helemaal uh, netjes. Maar uh, zometeen komen we weer bij je terug. En we willen wel weten hoe die uh, Mazda MX5 Cup uh, gaat verlopen daar op het circuit. Ja, dat allemaal mede mogelijk gemaakt door Jumbo. Die boven aan de hemel staan.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 Zonder toch niet was geweest, was er nooit een reden voor een feest. Oh, wat is het een leven fijn? Ja, we draaien wel vaker, hè, Albert Jan Best Zandvoort op zaterdag of zandvoort op zondag. Deze verandert daar helemaal als zonnetje schijnt. Jorgen, als de zon schijnt, maar in dit weekend, dan past hij wel extra, hè, deze plaats. Met die reclame van uh, die supermarkt op dit moment. Straks om 10 uur vier gaan we trouwens opnieuw proberen met Willem. Jaro, je binnenlijkt. Show them, say you're wicked like that. Laser en light it up. Ja, we gaan het uh, weer hebben over het uh, tennis, uh, Albert-Jan. Ook dat volgen we vanmiddag. Ja, en dan hebben we het over uh, tennis in, in Parijs. En namelijk uh, Roland Garros, waarom uh, ongeveer kwart over drie... De damesfinale is begonnen tussen Serena Williams en dan komt die Muguruza. He, ja, ja. He, dus nee, heel goed. Tussenstand momenteel 2-1 en ze zijn al een hele poos bezig uh, met, uh, met uh, Muguruza aan uh, de opslag... Uh, 2-1 staat Williams voor, momenteel uh, 40 gelijk. En uh, de Muguruza is aan service bij een stand van 40 gelijk. Morgen natuurlijk de herenfinale en dan hebben we het over Djokovic tegen Murray. Naast Novak Djokovic heeft een halve eindstrijd van Roland Garros geen Spaan heel gelaten van Dominic Chiem. De ontketende Serviër won met duidelijke cijfers 6-2, 6-1 en 6-4... van de 22-jarige Oostenrijker. En zoals gezegd, in de finale morgen wacht N.D. Murray... want die Murray sloeg in de halve finale Wawrinka naar huis... met de standen 6-4, 6-2, 4-6 en 6-2. Tot zover Roland Garros. Ja, en zo meteen nog meer tennis en dan gaan we naar Zandvoort toe. Ja, daar zitten we al, maar dan gaan we naar Tennispark de Glee. Voor dit weekend een tennisweekend al daar. ...zonnige muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. Nou schijnt het zo niet ook een beetje voor uh, TC Zandvoort... Uh, ...daar op het uh, tennispark De Glee, Joop. Alleszins, Rob. Echt alleszins. Want zojuist na drie uur en twintig minuten... ...je hoort het goed... ...is de tweede damespartij tussen... Um, Corine Lemoyne van Zandvoort en de Duitse uh, speelster van Naaldwijk, uh, Sarah Gomert afgelopen. Ja, en het stond dat heeft hij gewonnen. Het waren breaks over en weer achter elkaar dan de, en dan kan je het ook niet afmaken. Het werd uiteindelijk 6-4 voor uh, Lemoyne en, ja, en de vreugdekreet klonk over het hele park. En ondertussen zijn de heren op het veld, veld, op baan 1, het um, tweede set begonnen. De eerste set werd uiteindelijk een, een tiebreak. En daarin was uh, Robin Haas te sterk voor uh, Scott Griekspoor. Die vond die tiebreak met uh, 6, uh, 7, uh, 3. En ze staat nu daar in, in, in die partij 1-0 voor Naaldwijk. En de Haas heeft zojuist uh, zijn service game uh, gewoon uh, lekker kunnen maken. En Scott Griekspoor staat nu te tennissen. Zometeen gaat beginnen op, de, op baan 2 Tellen Griekspoor in ieder geval. Ik moet nog even kijken tegen wie, want dan ben ik eigenlijk Ah, uh, Ahui, uh, uh, uh André Geem. Oké, okay. André Gem. André Gem. Uh, goed, waarvan uh, achter. Het belangrijkste is het tweede, maar dat zien we straks wel. Tellen is echt uh, in, uh, in vorm. Dat hebben we de laatste paar uh, twee weken gezien uh, bij de thuiswedstrijden. Ook uit. Alleen zijn, zijn dubbelspel is wat minder. Dat doet hij samen met uh, Kevin uh, Vliegen. Christophe Vriegen, die staat nu in ieder geval Scott Grieks voorbij op het bakje als zijnde de coach. Dit is een stand van zaken. stand van lijkt dus met 2-0 en één heren singlepartij is bezig en de andere moet nog gaan beginnen. Het gaat nog wel even duren hier, denk ik. Joop, even een technisch vraagje. Tweeënlijst. Het zijn in totaal zes partijen die gespeeld worden. Dus theoretisch ja. zou Naaldwijk uh, nog gelijk kunnen komen met Zandvoort. Stel dat dat 3-3 is. Sterker nog, ze uh, kunnen 4-2 winnen, want het is pas 2-0. Ja, nee, oké, okay, maar stel dat het 3-3 wordt. Ja, Wat ik, dan? Ik, dat weet ik niet precies. Ik denk dat er dan de, de, de sets geteld worden, de gewonnen sets. Ja, en dat, dan is het afwachten natuurlijk. Maar uh, zover is het nog lang niet. Nee. Uh, we zijn net begonnen eigenlijk aan de tweede set van de heren. En uh, de andere herenpartij moet nog beginnen. Oké, okay, nou, uh, we komen later in de... de... Ja, Een andere, andere vraag. Ja, uh, ja, morgen dan de, de finale. Is, uh, de, ja. de, is er ook een troostfinale voor de nummers drie en vier, of niet? Nee, voor zover ik weet niet. Okay. Het gaat puur om de finale. Uh, er is al voorgesteld door de KNVB om de tribune die op uh, baan uh, 6 en 7 staat. waar uh, 5 en 6 staat. om die te laten staan. Ja, op zondag worden ze toch neergehaald. En daar de finale van de uh, heren uh, landelijke hoofdklasse te gaan spelen. Ik weet niet of dat doorgaat. Dat zou dan morgen moeten gebeuren. Maar zover is het nog lang niet. Is, is daar ja. nog bezig. Uh, Leimonia's tegen de Lobelaren. En ik heb geen flauw idee hoeveel het er staat. Nou, op, op teletext, maar die is niet helemaal bij, uh, uh, nee, sta, ja, sta, staat Lemonias met 2-0 voor tegen de Lobbelaar. Okay. Goed, we komen later in de uitzending uiteraard weer bij je terug, want het is razendspannend daar op de glee. Uh, zeker. Oké, okay, tot later. Dankjewel Joop, en uh, we kunnen Bye. nog een uh, stukje blijven volgen tot aan 5 uur doen we dat zeker bij Zandvoort op zaterdag. bad over naar het Park Solfords. Althans, dat, dat dacht ik eventjes. In die is de verbinding verbroken, helaas. Dus uh, nou, dan gaan we ze dadelijk uh, weer uh, proberen. Gaan we eerst nog even een plaatje draaien.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 Dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was mm -hmm. Een eigen huis, een plek onder de zon Er altijd iemand in de buurt die van me houdt op Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was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 Iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig waard. En we gaan het er nog een keer proberen met Circuit Park Zandvoort. TFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. En het is tien minuten voor vier. We zeggen nogmaals, goedemiddag Willem. Goeiemiddag. Uh... Ja. goedemiddag vanaf uh, Circuit Park Zandvoort. Waar we bezig zijn met de Mazda MX-5 uh, Cup uh, Race. Een race over 25 minuten en we hebben nu nog een kleine minuut of acht gaan, als ik ben niet fris. En het is een strijd aan de kop tussen Anders Kirali, Marcel Dekker, Kevin van der Slik en Rudy Schilders. En dan ook nog de Engelsman Chris Wutcher. Op dit moment is het... Uh... Dekker weer aan de leiding en ik zie zojuist dat uh, Kirali een tik kreeg en er in de tas aan uh, afging, dus uh, die zijn ze kwijt. Tweede plaats uh, van de slik dus, uh, derde Schilders en als je kijkt aan Yuri Verswijveren, die viel terug naar 11, maar we vinden hem nu alweer terug op uh, plaats nummer 6. Oké, okay, en als je naar de, naar de voorkant van het veld kijkt... zit het allemaal heel dicht bij elkaar, Willem? Ja, ja het is echt stuivertje wisselen en uh, elkaar op de bumper rijden. Uh, slipstreamen uh, bij elkaar. Dus uh, ja, het is een uh, heel close racing. Uh, Valt wel niet te zeggen wie hier de winnaar gaat zijn. En nou rijdt er ook nog een uh, massa mee uh, in het uh, veld van, uh, meen ik, 32 auto's... met uh, twee CFM-stickers erop. Hoe gaat het daarmee? Ja, het zijn geen 32 auto's. Het zijn er... Uh, uh, 55, althans uh, van start gegaan uh, 55. Ik uh, weet dat uh, Tim Koelmans met de ciwm stickers vertrokken vanaf de 31 ste plaats. En uh, zojuist dat ik het keek uh, reed hij op plaats uh, 24 uh, En dat is ook zijn startnummer. Oké, okay, nou dat doet hij helemaal <hijen> goed. Dus uh, het, uh, het gaat lekker. Hoeveel minuten hebben ze nog te rijden? Uh, nou, het is een ronde, uh, een race over de... Uh, 25 minuten. Hij is uh, gestart om vijf uh, over half vier, dus uh, precies om vier uur is hij afgelopen. Dan liggen ze mooi op schema. Ja, dat wordt uh, heel uh, strak nageleefd. En dan uh, hebben we even, even rust. En om kwart over vier krijgen we Max weer in de baan? Om kwart over vier krijgen we inderdaad uh, Max Verstappen weer uh, op de baan uh, met een demo in zijn Redbook. Max is uh, nu nog bezig uh, met uh, wederom een uh, handtekeningensessie uh, met een uh, volksoploop oplopen uh, daaromheen. Maar goed, hij gaat zo uh, de auto in. En dan uh, kan hij even uh, lekker ontspannen. Oké, okay, nou, bedankt voor deze update. We komen straks weer bij je terug. Uiteraard met uh, dan de uitslag van de Mazda MX-5 Cup. En uh, wellicht uh, een stukje van de demonstratie meepakken van Max Verstappen. Tot zover. Uh, uh, hartelijk dank. Oké, okay, tot zo. Dat was Willem van deze vanaf het circuit, Park Zandvoort. Tot zover ook weer uh, uur 2 van CFM uh, Radio, Radio Zandvoort op zaterdag. Dus dadelijk zijn we er nog 1 uh, uur lang na het nieuws en weer van 4 uur. Graag tot zo!